is on to so get out of the bottom, the top is high, so you're.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 baby.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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. De belastingbetaler loopt grote risico's omdat de overheid steeds vaker garant staat. Daarvoor waarschuwen drie economen, Boot, Bovenberg en Jacobs in Nieuwsuur. Nederland heeft in totaal voor meer dan 200 miljard euro garanties afgegeven. Bijvoorbeeld aan banken en aan landen als Ierland en Griekenland. Als het misloopt en Nederland echt moet betalen, loopt de schatkist grote risico's, zeggen de economen.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 De rechtszaak tegen Wilders wordt vrijwel zeker helemaal overgedaan. De rechter moet daar nog een knoop over doorhakken. Het zwavelzuur in het gekapseisde schip in de Rijn wordt in de rivier geloost. De Duitse autoriteiten zeggen dat duizend ton zwavelzuur geleidelijk in de Rijn wordt gepompt. Volgens hen blijft de milieuschade beperkt omdat het zuur op die manier goed kan oplossen. Afgelopen weekend werd de lading uit een van de tanks overgepompt naar een ander schip. Maar dat ging niet goed. Het schip kwam in beweging en dreigde te breken. Een militair uit Tilburg heeft vrijdagavond aan een proefrit een auto gestolen. Volgens de Marge was hij met een andere militair naar de beeld gereden om de Audi S4 cabriolet uit te proberen. Na de proefrit dwong hij met een vuurwapen de verkoper om de autopapieren af te geven en ging hij met de wagen vandoor. Nog dezelfde avond kon hij thuis worden aangehouden. De collega-militair werd ook opgepakt, maar hij is inmiddels geen verdachte meer. Dan het weer nog van het westen uit toenemende bewolking en wat regen. In de nacht wordt het droog en zwakt de wind af. Morgen zon, weinig wind en het wordt morgen een graad of acht. Dit was